Heel de Bruin met het NOS Journaal. Israël heeft vanavond 39 Palestijnse gevangenen vrijgelaten... zegt de Israëlische gevangenisdienst. Volgens persbureau Reuters heeft een comfort... de Israëlische overgevangenis op de westelijke Jordaan-oever verlaten. De Palestijnse autoriteiten hebben dit nog niet bevestigd. De vrijlating is onderdeel van een ruil met Hamas. De Palestijnse beweging liet eerder vanavond 17 mensen vrij... onder wie 14 Israëliërs. Morgen is waarschijnlijk de laatste ruil. Dan komt er een einde aan de gevechtspauze van vier dagen. De luchthaven van de Syrische hoofdstad Damaskus kan voorlopig niet worden gebruikt vanwege een Israëlische luchtaanval, meldt het Syrische leger. Vluchten naar Damaskus worden nu omgeleid naar onder meer Aleppo. Vanaf de Golanhoogten zou Israël ook raketten hebben afgevuurd op gebieden rond de Syrische hoofdstad, maar die zouden zijn neergehaald. Israël heeft niets bekendgemaakt over de raketaanvallen. Het land voert vaker aanvallen uit op Syrië vanwege banden met Iran, een aardsrivaal van Israël. FC Utrecht heeft uit bij Sparta met 2-1 gewonnen. Voor de vijfde keer op rij bleef Utrecht ongeslagen. FC Utrecht staat nu op plek 16 van de ranglijst... maar wel met vier punten meer dan de twee hackersluiters Vitesse en Volendam. Er waren meer wedstrijden in de eredivisie. NEC speelde gelijk tegen Ahead Eagles. Het werd 1-1. AZ won met 3-0 van FC Volendam. En Heracles Almelo won uit in Almere met 5-0 van Almere City. Nationale Opera en Ballet in Amsterdam heeft dit weekend 9500 kostuums uit de opera verkocht. Er werden ook hoeden, schoenen en stoffen te koop aangeboden. Duizenden mensen hebben een kijkje genomen. Het pronkstuk was een roze jurk van 4 meter lang uit een voorstelling over de Franse koningin Marie Antoinette. Die leverde 1250 euro op. Het weer bewolking met soms wat regen. Het is 3 tot 6 graden. Morgenochtend in Limburg sneeuw. In andere delen van het land regent het lange tijd. Smiddags en s avonds ook in het oosten en midden van het land sneeuw. Tijdens de sneeuwval is het rond de 0 graden en in Zeeland kan het 11 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1569. Nog een uurtje nieuw muziek hier op je eigen lokale radio. Louis Anthony de Lied heeft een nieuwe single gemaakt. En, uh, dat geldt ook voor het volgende nummer. Track 2 heb ik het dan over. Dat heet Moonwood. En eens dus even kijken, dan krijgen we nog een nieuw album van Greg Maroni. Ook weer buitengewoon productief geweest dit, uh, dit jaar. En dat heet Pete en Pinal uh, A Love Story. Nou, A Longing for Love, zo heet deze track. Dan gaan we eens even kijken terug uh, naar. Uh, en dan krijgen we natuurlijk een heleboel andere artiesten. En we sluiten af met uh, Don Latarski. En in ieder geval trek 10, en daarna krijgen we allemaal wat oudere werkjes. En zoals ik in het vorige ook zei: Frans Couture uit Canada, die dat uh, uh, ook mogelijk maakt dat andere artiesten hun werken uitbrengen. Maar Frans komt met uh, 2019, bracht hij After the Rain uit. Dan dat AD Music label met David Wright. Dat is ook de grote man achter dit label. Smiling Shadows Lie. En, uh, dat is een album van uh, David Wright. En we sluiten af met het album Ascension. Goed, peacefulradio.info. Daar flink je de playlist in ieder geval terug. En het hele programma zonder gesproken wordt. Is ook wel zo lekker. Veel luisterplezier.